Wij beginnen de zogerles nummer 110. Pagina Noonzijn, mem, zo noonzijn, zegt 57. Ja. 57, de linker kolom, de regel 17. We beginnen iets eerder. Beginnen we van de regel 9. Zal ik alleen maar vertaling doen. Om daar begint het onderwerp. Dus we leren nu wat is mif Wat is de uh, opening van de lichten. Hoe de lichten worden gesloten. Uh, de werking daarvan. We dat is wat hij zegt, de regel 9. We gaan hoe en die liefdigen. Ganis is verborgen, koele, helemaal verborgen. Bij in Ghala een, in een, in een zaal. Ja, en dat is die zaal, dat is die, maar goed, uh, dat is ook hier waar het verborgen is, dat is die zaal. Dat is waar hij het, het over heeft. Dus in het, hoofd, in het hoofd van de abbevojima. Dat is de zaal waar hij het over heeft. Tien, dubbele punt. Ki nee, sorry, ki arichanpien het ziel La aboeïma in lijn. Want Arichan heeft uitgestraald. Of letterlijk maar dan. voortgebracht. Hogere de hogere aboeïma. Hij zegt hogere aboeïma. Waarom hogere aboeïma? Want er bestaat nog een lagere aboeïma. Ja van de Ischut. Ischut heeft ook aboeïma. Ischut heeft geen sferot. En dan de eerste twee zijn ook aboeïma. Ja maar dan is Daarom is het lagere Abouima. En daarom zegt hij dan hogere Abu dus van de Abu zelf. Dus van de drie eerste van de Bina. We gaan kijken, Gam 11, La Abu Yima, We gaan De orot, We Achab de Kerim. En hij heeft ingekerfd daarin bij de Abu Inkerving is altijd iets tekortvormen. En dat is erg goed. Maar anders, anders is het licht alleen maar licht. Dus hij heeft het ingekerfd in de Abouhime, daar. Uh, hier, dus in het hoofd heeft die Abouhime, dat is dan de Abouhime, ingekerfd hen uh, met, het gebrek, met het gebrek van gar, van lichten, en, ach, en achap van de kilim. Dus er ontbreekt aan Abouhime wat? Hij heeft het zo gemaakt dat de malgoed steeg op, ja, onder, onder de Chogma. Dan dalen af, na, dan dalen van de aboehima naar beneden, benazeer en pinen malgoed. Dat betekent uh, agab, ja dus agab, ozen, goten, pe, in het, in, in, in het hele getal. Van de kilim. Dus er ontbreken dan bij aboehima door het opsteken van de malgoed in het hoofd, onder de gogma, ontbreken hen, aan hen drie onderste kilim, ja, benazeer en pinen malgoed, en met hen, met het ontbreken daarvan, ontbrekt het ook aan gar van lichten. Ja, dan aan nef, aan nef, aan uh, van de bina van lichten. Duidelijk, want het omgekeerde afhankelijkheid is. Duidelijk hoe dat zit. Dat omgekeerde afhankelijkheid, dat is het absolute principe, dat is, wij moeten leren. Dus, als er nu in het hoofd zit, alleen maar hoeveel kilim? Ketergogma, ja of niet? ja, ketterchokma van de klim, ketterchokma van de Kirim betekent alleen naar van lichten, ja. En de die malchut van de abu die zijn al weggevallen. Waarom? De malchut, die van malchut van de centrum, allef die dan reflectie daarvan van die malchut in de abu die dan laat het licht niet door. En dat is wat hij zegt dat. En dat heeft, dat heeft de. Abouïma verkregen van de bovenste parts boven de Abouïma is ja? En Arikhampin, alles wat boven is, die maakt onder zichzelf uh, naar dezelfde modellen als die is. Een ja, paard en pa en ma die brengen een kind, dat leek op hen. Ja, dat is ook dezelfde de manier, die gaat dus uh, afdruk maken van lacher, de lachen, precies op dezelfde manier. We hem, ha, en die zijn, die abouima dat is, hechal, dat is de zaal waarover gesproken wordt. De zaal. Shebon, ignazu, kolau, dat in hem zijn, alle lichten zijn verborgen in die gar. Ja, de lichten van gar, dus de lichten die, let op goed, let goed op. Hier zitten welke lichten in, de, in het hoofd van abouima Hoeveel kilim zijn er? Nechisheroog van kilim. Van lichten, heel goed. En, dan, en de kilim zijn. Kilim zijn. Keter Oké? Okay? Nou. Dan de kilim, de onderste kilim, dus binazer en pinnen, maar goed. Die zijn. Weg, ja. Die zijn afgevallen van de traptreden. Kilim kunnen wel afvallen, maar lichten niet. Lichten kan je niet kapot maken, ja of niet. Waar blijven die lichten? Die lichten blijven natuurlijk hier in het hoofd van de Yima, Maar die hebben geen kilim. Is u eerder begrepen? Ja? Kijk, altijd licht moet in een kli zijn. Maar omdat hier geen kilim zijn in het hoofd van de Yima, hebben, daar hebben ze alleen maar kilim. Ja, lichtere kilim. Alleen kilim van Keterchochma. En voor keter alleen kan je, kan je alleen maar ontvangen alleen maar nevers en roeg. Ja, en de kilim, de, de zwaardere kilim, de binazie en pinemangoed, die zijn gevallen naar beneden. Maar de lichten kunnen niet vallen van het traptreden. Eigenlijk, de lichten blijven, waar zijn de lichten? Die zijn verborgen. betekent betekent, men ziet het niet. Die zijn verborgen in die Abuïma. Totdat de kilim weer omhoog op, optrekken. Als de kilim daar zijn, als zodra de kilim zullen verschijnen. Nou, stel dat de bina komt omhoog. Dan wordt direct een licht, een shama, die komt, die komt dan in de kli die daarbij hoort. Eigenlijk, niets verdwijnt. Dus ook wij zijn vol van lichten, alleen we ervaren die niet. Niet, naar, niet volledig. En daarom voelen we tekort en allerlei andere dingen waarbij. Maar dus in het hoofd van de Aboïma's zitten nog de lichten die zij niet kunnen plaatsen in de kli. In hun kiling, welke lichten in zijn? Neshama van de bina, hij zegt het niet, hij uh, zegt alleen gar. Maar dat Neshama van de bina, ja, die behoort bij, bij, de, bij de Klibina. Dan de Khaya van de bina, die, die, die dus, die uit zal komen, wanneer de, de zeerampien pincel verschijnen. En de Jehida van de bina, die zal verschijnen, wanneer. Decli, mal goed omhoog zal optrekken, ja? of oh, we zeggen dat mal goed. We zeggen dat, at er het je Maar bedoelen we dan? Oké. Okay. En hij zegt ook, die drie lichten zijn dus de, de lichten van Gar. Gar, dus de drie eerste, drie eerste. Die drie lichten van Gar, die zijn dus verborgen daar in de heil in de zaal. Dat gnazu kolau dat in hem in de gar, dus uh, zijn verborgen, alle lichten in de bina dus in de Abowima, sorry dus in de Abowima, dus in het hoofd van de Abowima. Nu behandelen we, uh, ik wees steeds met een met een, uh, stok, ja? op uh, op het bord, op de linker, op de, op de linker tekening. En daar dus in het hoofd van Abu daar zijn verborgen die drie lichten van de Debina. Duidelijk waarom zijn verborgen? Omdat er geen kracht is, om geen kilim zijn er aanwezig om, om, die, lichten, eh, dat, om die lichten binnen te laten komen. En dat is ook al gemeen principe, dat weet je, dat moet je dat goed weten. Dat is altijd het gemeen principe. Als er geen kilim zijn, dan blijven lichten boven. En Gardene Shammai zegt, welke lichten zijn dat die daar verborgen Initiative... zijn? Gardene Shammai, zie dat? Gardene Shammai, dat is de Neshama, dus de Gar van de Dat dus de drie eerste van de Neshama. En dan zegt hij, de Gar van de Chaya, de drie eerste van de Chaya en de Gar van de Yichida. Dat is daar verborgen. Vierde. Vamro de Ganeskulen, hij zegt dat dit alles is daar verborgen. 14 na de laatste punt. Hakavanahu, wat betekent dat alles is daar verboden? Het betekent Hakavanahu, het sla erop. Het, het, dat betekent She Ari Hanpin, Him Shich. 15 Gamphinat, heitata A. Leatik, Lehihalada. Kijk nou wat u zegt ons. Dat is erg belangrijk, was de laatste zin. Wat betekent dat alles is verborgen in de Abouima? Wat uh, betekent dat? Dat betekent Hakawana Dat betekent Hakawana is daarin betekent dat betekent Arichanpien van boven de Abouima hebben we niet opgetekend maar boven de Abouima, daar is Arichanpien ja, van boven geeft die Arichanpien een haar. Nou, de Arichanpien hem schieg gamp hinad heet het a. Dus de Arichanpien trekt naar de abawiima, ook het aspect van het ook van de ja de malchut, de malchut, de onderste letter hij trekt die ook van boven van de het hoofd van de attic, ja, of, of, in het hoofd van de attic, daar zit de ware malchut, de malchut, ja, of niet. Dus hij trekt dan die de invloed, de kracht van die malchut, de malchut van de attic naar uh, naar de uh, naar het hoofd van de Abu Dat hier staat het zwart. Dat is dat zwart puntje. Dat is die die heet dat is dat is malchut. Malchut. En dat is dan van Aitik dan. Oké. Okay. Malchut. Right. Want hij hey is zo so, uit uh, Arihantini, zo so, uh, ingekerft ja, yeah? ingekerft met die met die malchut staat ook in zijn in zijn keter en dan wordt alles, elke part die naar zijn, wordt op dezelfde manier ingekerfd. Dus ze hebben de inkering. Iedere begrijpt nu. Kijk, nu hebben we 10 sferot. En belangrijk, het is nu. Kijk, 10 sferot hebben we. Nu wat, wat is het nu? Wat is nu? Elke 10 nu zijn ingekerfd door die twee inkeringen -carving, in van van Pin. is de eerste part Wat? Dan kom eigenlijk van de ketter. Let op, erg goed. Belangrijk, erg belangrijk. Ervoor absolute concentratie en absoluut zacht van binnen worden. Alle drukte weg doen, anders helpt het absoluut niet. Eigenlijk, van binnen overwinnen jezelf. En zacht maken jezelf. Net zoals was maken je van jezelf. Het is een groot werk. Daarom is het voorkomen op de les eerst, voor, eerst verbindingen maken. Eerst zichzelf absoluut van binnen is duidelijk wat ik zeg als was maken dan kan je het ontvangen probeer het alles doen, dat is alles aan jou ja, het is niet uh, dus kijk nieuw van de alles komt van wie van ketter ja of niet nou we hebben dan de, de eerste partsoef is ketter van hetzelfde. het siloud het niep bestaat uit twee delen ja of niet de van ketter hoofd het hoofd van de ketter van, van de ketter dat is atiek en daar staat de ware Malchut, de Malchut. Dus, na Keter, Gochma, van de Keter, van de, dus daar staat de Malchut, de Malchut. En dat is de hoogste persoon van alles in de, in de tweede Zimtzum. En in het lichaam, dus in de zeven onderste van de Keter, dat is de pin, en die is opgebouwd niet door de door de malchut de malchut, Want de malchut de malchut staat in het hoofd van de atik. En die is opgebouwd door Miftega. Ja of niet? De, de arighampin is opgebouwd door Miftega. Als je neemt de hele arighampin. Dan heeft die dan negen spherot in zichzelf. de Zeven ondersteven ten aanzien van het hoofd van de ketter. Maar op zichzelf heeft die negen spherot. Die is opgebouwd door Ateret Jesod. Dus het onderste gedeelte van elke, elke partsoep is opgebouwd door atheretisch, zo so daarom daar is mogelijk omhoog en naar beneden gaan. Eigenlijk, daar is het leven mogelijk. En het eerste, in de eerste, in de ketterhochma van de partsoof, daar is die wordt ingekerft. Ja, die malgoed wordt ingekerfd in het hoofd van elke partsoep. Maar nu hebben we over de over uh, bina, is ingekerft door de malgoed, de malgoed. Ja, yeah? dat is wat hij zegt ons dat de bina hij neemt de eerste parzuf na de Arihan hij zegt dat zij de the abovijma die worden inkerft via de Arihan hij hey, doet een inkerving in, in the Abou -yima, and die abovijma en die doet in haar wat die heeft in haar de inkerwing van de aartiek van de malchut de malchut en dat onderste gedeelte van de bina oftewel Jisur. Ga je inkerven naar zijn eigen eich eigenschap, naar Arichantien. Dus de ifsut is, is ingekerven door de miftega. Hier zit de redding. Alles is in de redding. Nergens vind je de redding. Niet in de jachten, niet in de miljarden geld, niets. Ellende, alleen maar alleen. Ik weet wat ik zeg. Niet alleen hier. Dus kijk hier, alles moet hier al zijn. Niet op je werk. Werk is overdag. Maar als je komt, hier absolute concentratie. De overgave, absolute overgave. Je hoeft je niet overgeven aan je baas. Aan de koning van je land. Aan je vrouw, aan je man, aan je vriend. Maar hier is het jouw overgave waar je licht leven aan Eigenlijk Probeer het echt steeds in de gaten te houden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is mijn vraag, het is niet, zo, het is niet voor examens te doen of zoiets. So. Maar hier is het, hier ontvang je alles wat je, de redding in, in alles, en, en, en onafhankelijkheid, wat, wat je nergens van, o, nergens anders kan ontvangen. Dus, kijk nou, dus die, nu is die bina is opgebouwd uit die twee. Dus in het hoofd is opgebouwd door malgoed de malgoed, en in het lichaam is opgebouwd, oftewel in het, in het hoofd van het webinar is Abu ima, is opgebouwd door de malchut, de malchut, En, maar de onderste, en daar kan niets gebeuren daarmee, en we zullen zien straks, maar de is zo, dat onderste gedeelte van de benaar, die is opgebouwd naar de Miftega. die is opgebouwd door de ateret jesot, en ateret jesot geeft al de mogelijkheden voor de correctie, voor opsteking, naar beneden gaan, Ver doorgeven naar, naar anderen. Duidelijk. Alleen ontvangen voor jezelf. Ook zelfs kosher ontvangen is een ding. Maar de, maar de mogelijkheid en het vermogen om te geven. Oh, dat is iets geweldigs. Om dat weg, want dan gaat die hier zo dit geven. Door via de affaire die je zoot. Ga je verder geven aan de anderen. Eigenlijk. Hoe, hoe zit het in elkaar? Hoe kan je dan geven? Kijk. Atteret Jesod, daar ergens in de Jesod hebben we dan, ik zeg het even zo, en dat is dan, dat is dan net zo Ik zou even iets bijvoegen, net zo en Jesod, net zo en Jesod van Jesod, die dalen af naar de volgende trap treden, ja yesot. of niet? En dat is dan van Zeiran. Jesod of Atteret Jesod, nou. Dan, duidelijk, dit ateret je soot, net zo je soort dat onderstel nu dalt in de zeer en nou Dat kan wel dan zeer kan kan daarmee opgebouwd worden. Dat geen mal goed is. Maar ateret je en ateret je is je En voor je was geen was geen simtum, geen beperking. Dus via je kan je wel ontvangen. Dus als hier een pijn straks zich aan, aanhecht aan die net zo goed en die gaan omhoog, dan kan die straks ontvangen. Oké, okay. dat is wat hij ons zegt. Uh, dus wat zegt hij dan 14 dat dat, dat heeft aangetrokken ook. De heet het de A, of de, ook de laatste letter he, oftewel de malgoed, de malgoed van de Atik die heeft hij aangetrokken naar deze zaal. Dat is, dat, dat is dan boven waar de zwarte, magne, zwarte magneetje staat. We gaan en eveneens, en nog, een, nog iets, wat? Het aspect van zichzelf. Seho, ha dat is de miftega wat hij had aangetrokken. Wat pin is opgebouwd naar de zeven onderste van elke partsoef. Ja, van de parsoefketteren. Zo, elke zeven onderste van elke partsoef, die zijn opgebouwd op de, op, door de Miftige. De Miftige is Ateret Yesod. Altijd goed weten dat Miftige dat is opgebouwd door Ateret, door Ateret Yesod. En geen goed. Ja, maar. Elke miftige is opgebouwd door ateret jesot. Betekent dat, wie, wat betekent dat? Dat ateret jesot is opgestegen naar de plaats waar van het eh, gar, van het hoofd, van het, van het onderste parsoef. Van so parsoef, laten we zeggen, parsoef die naar de tweede partsof. Dus dat groene, dat groene magneetje, waar de groene magneetjes altijd staat bij ons, dat is dan betekent dat het niet de goed daar is opgestegen, maar in plaats van de mal goed, atheritie soort. En alternatief soort kan werken. Oké. Okay. We gaan verder. Zeventien. Uh, we zijn maar en dat, we zijn maar, de zeventien, ja. Um, gaf dus de tweede letter van het tweede woord moet je wel ver, ver, veranderen. Hem kuf veranderen in EIN Dat afkorting af, zie je. Dat tweede woord van de regel in de regel 7 Kuf verander je in EIN Liever niet, niet de letter zelf, maar boven de letter schrijft dan EIN Op die manier probeert dat de letters niet te Zeg je dat niet weg te... te poetsen. Zeg je dat? Wegvegen. Zeg je dat? A, doorkruisen ofzo. So. Probeer de Hebraïose letters niet doorkruisen. Begrijpen dat? Zij begrijpen niet in Israël wat ze doen. Dat, is, dat natuurlijk... Je kan, het niet, je kan het natuurlijk niet... Het is onmogelijk om bijvoorbeeld... Al die verpakkingen die hebben ze daar van Coca-Cola. Coca-Cola en alle andere dingen. Dat dit allemaal... Ja, en alle gems om dat allemaal, <laughs> om, niet, om ze niet, uh, door, uh, zeggen dat niet in de in proeleman te doen. Maar dat bedoelen we ook niet. Maar jij moet het niet, jij moet geen le Hebreeuwse letters doorkruisen. Ook niet doorsnijden. Het is wel, het is, ik zeg het, ik zeg het, doet dat wel. Het is niet verboden, ook door, het door de, door de door het zogenaamde Joodse wet. De de wet, so wet is verboden verboden alleen om die, die speciale namen Hawaii ja Yudkeevaf dat soort zeer speciaal Die namen van de, van de van Hashem die mag je niet mag niet, uh, je dat, niet afsnijden of niet door elkaar schrijven. maar ik zou zeggen we je überhaupt niet aanraken die, die letters gewoon so, niet, niet dat is jouw cultuur innerlijke cultuur wat niet dat is dat hij straf voor krijgt of zo maar niet aanraken. Dus probeer het als je dan ziet en je moet iets corrigeren, dan doe dan bovenaan. Ja, bovenaan doe dat doe dan uh, uh, en, en nog dan letterlijk als het fout is, gewoon bovenaan. En ook dan ook probeer het ook weer voorzichtig, Als je dan So, ja, als je dan liefst dat het om die de dit door zo'n automatis, zo'n, vernietiger, papier vernietiger. niet papier vernietiger doen, probeer dat op te doen. Also, het is niet zo erg maar, het is erg is dat je die had letters knoeien in die letters. Ik dat je papier moet oké. Okay het is, is, is niet zo bedoeld, het is niet zo erg anders zit je zo vol maar niet, niet zitten aan die letters die gedrukt zijn zoals bij ons hier is ja de gewone letters die, die zoals in Israël wat in kranten staat so, dat is al een andere vorm. maar hier hebben we de echte vorm van letters zoals het naar krachten dus 17 we zo weer. Afal gaf de hula ganis bahahu hei hala. achtin. Ikara de hula bahahu miftahahawe. Erg voorzichtig en erg zachtjes probeer te horen en te luisteren. En wat hij ons vertelt. Erg eenvoudig zegt hij ons. 17. We zessen en Dat is wat hij zegt. De zoger. We afal en ondanks het feit. Zo'n so, afkorting. We afvalgavon, ondanks het feit, de koolagan is dat alles verborgen is bij Hahu Heikala, in die zaal, dus in die zaal van de Abou Yima. En nu vandaag komt een zeer bijzonder iets wat hij ons zal vertellen extra. Ondanks het feit dat alles is verborgen in die Abou Yima, in die zaal. Waarom? Verborgen omdat het staat het slot. Dat die malgoed, die laat niets door. Let op. Ikara de hula 18, de essentie van alles. Bahahu Miftega hebben, is in die Miftega. Dus de, kijk nou, ondanks het feit dat het alles is verborgen nu in het hoofd hier. Van Abu, Abu iemand. de essentie van alles. De hoofdzaak, de hoofdrolspeler is die Miftega. Die wat in hem met groen. groen magneet is aangegeven, dat is belangrijk voor het, voor alles oh, ja duidelijk, die twee twee elementen hebben overal nu in elke partsoef vanaf tweede simsum dezelfde, dus in, aan de, in het hoofd zit dan die malgoed als het ware de, of de malgoed van de malgoed zelf dat is dan in het hoofd van de artiek alleen, maar of de reflectie daarvan, ja, de reflectie daarvan zit je in elke partsoef, zit het ook zo, maar daarnaast onderaan Zit het ook dan de miftecha? Hij zegt de essentie zit in die miftecha. Kijk nou goed. Dubbele punt. Hei hala negentien. Hoe habina? Shei, hei hal de hochma. Shebagar, vivak. Twintig, shebagar, she la, hei tataa. Uva wakshela, sholet einen ham miftcha, ateret yahiy sud. shomer we gaf tweeentwintig de hulagani zbehaigu heichala, de hainu gamphinat drieentwintig heytata ami atig. מכל מקום, איקרה דחולה בגההו מיפתחה תירנטוינטה חאבה. היינו, רק באתרת יסוד, כי וק פייפנטוינטה דבינה, אני קראים יש סוד. רק בהר נבחן הגניזו דצסנטוינטה, כשפירושו וק מי ראש דגר מה שאין כאן זהי פנטוינטח בגר דבינה שהם אבא ואימא ששם היית התאה בניקוי פי אחתנטוינטח איניים שם אין חסר כלל גר אינו חסר כלל גר alleen, Kmo, Alleen horen, dat luisteren en volgen met je ogen, dat geeft al genezing. Niet scannen gewoon met je ogen, terwijl je niet kan kijken naar die letters. Maar gewoon kijken, dat geeft al genezing. Kijk nou hoe lange zin is. Het is net als, net vloeiend en so, zoals hij van binnen de de jehoede Ashla geen storingen meer had. Jij voelt het wel in zijn tekst, dat die helemaal vloeiend in elkaar zit. Hij was helemaal klaar met zichzelf. Hij, was, hij had bereikt zijn eigen Hij uiteindelijke correctie. Eigenlijk. En wat, dat, dat hoor ik niet bij zijn zoon. Terwijl de zoon is geweldig, wat we leren bijvoorbeeld Shlavia Solam. Geweldig geleerd, maar dat is dan zware Lage, uh, lage van het de, van de innerlijk, innerlijk van de mens. En natuurlijk is het een heel ander niveau, een heel andere persoonlijkheid. Maar de vader is het absolute eenheid met het licht, zie je. Dat is geweldig. Kijk nou wat je zegt. Eenvoudig. He. Je geeft ons helemaal helder en duidelijk ons wat het is. Hij zegt dus, wij hebben geleerd dat in de regel 17 en 18, dat de essentie van alles is in die miftige. Oké, okay, kijk je wat je zegt. Erg belangrijke, bijzonder belangrijke linie. Hij gala 19, hoe ha bina. Hij gala, oftewel de zal. Dat is de bina. Shehi, hij gala, Waarom het de zaal heet? Dat zij de bina. Is de zaal van hoch, voor Gogma. De zaal is altijd datgene, iets wat, wat in zich doet uh, in zetelen. Zich, in zichzelf verbergt iets. In de zaal zit koning, ja of niet? Wie is dan belangrijk? De zaal of de koning? Natuurlijk de koning. En in, in de koning zit in de zaal. In de zaal is ook een soort merkava, ja? drager van datgene, die, van die, van diegene die zit in de zaal. Dat is wat hij ook zegt. Dat hij haalt haal de zaal. That is bina. She, he, haal de dat is binnen. Dat zij is zaal voor de hoogma. Ja, altijd überhaupt de lagere en lagere is altijd een zaal voor de belendende en belendende hogere. Sheba gar we wak dat in haar, in de bina, in de of bina. Zijn er gar en wak? Gar, dat is drie eerste sferot van haar. En kan je zeggen, zowel sferot als lichten. Ja, sferot en lichten. Gar, dat zijn de eerste drie sferot. Of lichten. En wak, en wak betekent zestienden. Ja, van de malchut, sorry, of van de bina, zestienden. Van de kelim of van de lichten. Tweede, shabagar shela shalated heitataa. Ja, I bedoelt hier de de kelim de sferot. Dat in de gar van de bina van haar daar eerste heitataa that's in de gar van de bina gar van de bina dat is dan de aboim. Drie eerste. De drie is heb ik met rood heb ik tussen haakjes een beetje opgemaakt, dat, dat is die bekleedt drie eerste van, uh, van, de bina, of, van de Bina, van de Bina van gaar Dus, of Gar. Dus hij zegt zo, dat in de Gar, in de Aboyima, daar heerst, heet het, daar heerst die Malchut, heet het, betekent het onderste letter, oftewel de Malchut, de ware Malchut. Ja? Net zoals, net zoals in de and in the attic, I tell you And that is Vak. Okay, in like parts hebben have a Gar and Vak. See, Gar and Vak. See, Gar and Vak. So we lichten as kelim. In the Gar, all day in the Gar, there is the Malchut. And in the Vak of the parts of the Stinde of the parts there uh, hears the Miftige. Dat is belangrijk omdat dat is de kern van alles. Om dat goed door te hebben. Uwa waak, en in de vak in de zestienden van de Bina. Oftewel, hier ja, in de hier zoet. Shuleta, miftige, daar heerst de miftige. Kijk, hier heerst de miftige. Dus dat is, dat is de vak of de vak van de Bina. Oftewel de zeren pin van de Bina. Uh, daar heerst de miftige, want die is ook opgebouwd, ook uit de hele partshoeve, en daar zit, in, de, in het hoofd van die, die, die, die, die waken, daar zit die, zoals in het met groen is aangegeven, die miftige. er ateret je welke miftige is ateret je Nou, dat is het belangrijkste. Dat die miftige hebben wij, als we overal waar hebben, miftige is leven. Eigenlijk. Miftige, dat is de letter Sheen overal, duidelijk. Daar is waarop alles opgebouwd kan worden, daar is waar leven is, daar is wat vooruitgang is. Daar is waar, waar, daar is, dat is waar, waar geen ellende aan kan komen. Eigenlijk, dat is de Miftige. Eigenlijk, en dat is wat wij leren. En dat we ze leren op die manier dat het niet een geleerde wij wijsheid zal zijn, maar dat iedereen zal gaat het voelen. Eigenlijk, geen nirvana wordt. het is zo even vluchten van de realiteit, maar juist binnen deze realiteit, zwaar voelen zelfs, maar of zwaar, maar heerlijk. In de zin van, dat je bent gehecht aan jouw eigen kilim, duidelijk. Niet aan ergens verhaal, ja, geloof in die naam of in die naam. Het is ook goed, maar het is, het is al voorbij. Je ja moet geloven in jezelf, in elke mens bestaat die twee, bestaan die miftige en bestaan die, die meneula. Wat is dat? Die mal goed in elke mens. Wat jij daarmee doet, jij bevrijdt jezelf of jij verslaaft jezelf. Klaar. Het is helder. Het is iets wat ik, waar ik naar gezocht had, en nergens kon ik het vinden. En dat is verschrikking. Het is verschrikking als je dat zoekt en je vindt het niet. Maar je vindt het altijd als je wil. Maar op die manier is het opgebouwd. En dan is nu alleen maar, neem dat, en alles is klaar. Weet want well, dat is wat wij gaan doen. Daarom, volledig, maak jezelf nu los, net als was. Jouw individuele, zeg ik dat, jouw ego moet je nu als niets hebben als je in klas zit of als je met Kabbalah bezighoudt. Want do dat doe ik precies hetzelfde van binnen. Wat is het waard? Het is niets yeah, waard um, nu. Waarom niet? Omdat wij nu 6000 jaar moeten ons alleen maar bezighouden met de miftigen en niet met de malchut, de malgoed. Eigenlijk. En als wij ons houden met mief gaan, dan zullen wij alles corrigeren, ook wat nodig is, indirect, ten aanzien van onze, van onze malgoed de malgoed. We hoeven niet aan te komen. Begrijp je? Je hoeft niet aan te komen. Alles van waarom? Via de aterrit is zo, kijk, van beneden. Alles kan ik van beneden. Waar zitten alle, even goed, goed kijken. Waar zitten de klipot in mij? Waar zit mijn ego, mijn, mijn klipot? Oké, okay, ik heb dat die malgoed, malgoed heb ik omhoog gebracht. Maar de, al die klippoten, waar zitten ze ook nog? De zitten ook nog, de klippoten zitten, als het ware, nog in, uh, onder, onder, helemaal, ja, onder zo, we hebben die ook afgesneden, oké, okay, dat, is, dat is al, als het ware, niet, en we hebben die maar goed omhoog gebracht, maar die, die, wij trekken steeds omhoog, de vonken van het heilige steeds omhoog, en daarmee korrigeren wij ook de malchut steeds, de ware malchut in onszelf. Oké. Okay. Oké, okay. we gaan verder. Dus, hij zegt dat de wak van de bina, dus die oh. de jirssoot van de bina, die is uh, daar heerst Miftega, en Miftega is ateret jirssoot, betekent Heerst betekent dat die, die doet alle bewegingen, wat alles, zonder de, wie doet, wie heerst, heerst altijd die, wie de beperkingen doet, ja, wie de beperking doet, de heerser, die brengt, die, kijk, deze kracht, de kracht, die beperking met zich, met zich meebrengt, die is de heerser. ja, of niet? In het land, wie is de heerser? die de wet voorschrijft wet, wet aan het volk, eigenlijk ja, Diese, die heers, waarom? Die zegt dat doet dit of dat, dat doet dat. Waarom doet dat? Maar dat is dat, de beperkingen. Wie de beperkingen oplegt, die de heerser is. Ja of niet? En daarom is het ook hier in de partsoef van de wak van elke partsoef. We spreken nu van de Bina. Wie is de heerser? Wie de beperking oplegt? En beperking moet opleggen bij ons altijd. We moeten. Ater het is zot. So. Mijn natera is zo so, in elke toestand, die moet die beperking doen. Ja, die moet die heerschappij voeren. Waarom? Die voert de heerschappij in twee richtingen. Als ik geen kracht heb om iets te ontvangen, ja, altruïstische kracht, dan ga die beperken. En zodra so, ik wel de kracht heb om iets kosher te ontvangen, laat die mij los. He? Dan laat die ateret jesot, laat die mij ontvangen. In die mate waarin ik toegevelijk ben. Waarin ik ook de massage heb opgebouwd. He? In de mate waarin ik kan ontvangen omwille van het, van het geven. Dat is een geweldige stap voor stap. Wij komen dat. Maar dat is een, dat geeft leven. We zeggen maar en dat is wat hij zegt. 21 na de, na de tweede komma. We zesel uh, We afvalgav en ondanks het feit 22. Shekula ganis behaghu heichala. Dat alles is verborgen in die heichal, in die zaal. De heinu dat wil zeggen, gamp p'chinaat, 23 heet, dat aami ah, atik. Als ik zeg zegt. Dat wil zeggen, ook oh, het aspect van het a, van de onderste letter heeft, de malhood, de malhood van de Attic. die is ook daar verborgen in het hoofd van de Ari, van, van de, van de uh, ook van de Abouim. Mikol Makom, let op. Mikol Makom, desalniettemin, de ikara de kula bahu miftaha de essentie, de hoofdzaak van alles is in die 24 miftecha. Ja, hoewel dan die, die, amalchut, de malchut, de wel, wel zit daar in die aboeïma in het hoofd. Maar de hoofdzaak is die miftecha. Ainu, dat wil zeggen, rakba terat jeso, dat wil zeggen, alleen in de aterat Ki Kivak. De Bina, krajot Yershut, want de wak van de Bina, de zes onderste van de Bina, nu behandelen we nu de partsoef van de Bina, links op de tekening. Dat de wak de Bina, dus onder het hoofd van de Bina, ik schrijf niet meer hoofd en dat soort dingen, dat is wij weten. Dus de wak van de Bina, dat is Yershut, die heet Yershut. Rag Bahem. Nijfkan, Hagnizo, alleen in Hen, alleen in de Jesuit, daar wordt geacht, dat daar is Hagnizo, daar is het, daar is de verborgenheid, uh, Shapiro, -Sho, wat betekent wo, de verborgenheid, waar wordt de verborgenheid gevoeld? Natuurlijk in de wak. wordt de verborgenheid, dat is wat hij wil zeggen, de, ver, de verborgenheid is lichten, Kijk, lichten zijn verborgen in de in, de, in het hoofd, in de aboehima maar de verborgenheid waar hij het over zegt wordt altijd gevoeld waar altijd onder de malchut is verborgenheid ja? daar waar het licht waar garen ontbreken, ja dus kijk onder de malchut, daar is de verborgenheid, waarom malchut die, die, die bedekt met zichzelf al het licht en dan in het onderste gedeelte in de eerste hebben we geen hoofd meer geen licht van het hoofd. Dat is wat hij zegt. Dat raakt uh, bij hen alleen maar in. Slechts in hen, in Jishzud wordt geacht. Agnizo wordt dat verborgene. daar wordt geacht. Dat die daar is. Ik bedoel, daar de werking daarvan is daar. Shapiro Dat dat betekent. Waak, mechosereiroosh, rosh degar. Wat betekent dat? Dat is wat is Jishsut? Dat is wak, ze Ja, zes van de lichten hebben ze, enkele. En roos met het ontbreken van de gar. Kijk, op zichzelf, als we kijken naar die wak, naar Jishsut. Die ten aanzien van, van het geheel. Wat is dan Jishsut ten aanzien van het geheel ten, uh, als bina? Die is alleen maar wak, alleen maar zestienden van de bina. Ja of niet? Ten aanzien van zichzelf is het volledig. Negen sfeerot ten aanzien van zichzelf. Ja of niet? Is negen sfeerot plus Atheret so Ishot tien. Maar ten aanzien van de bina, van de hele partsoef. is alleen maar zestienden. Er ontbreekt aan de wak, ontbreekt aan de ontbreekt het hoofd, het ware hoofd van de Abu Ibrahim ontbreekt aan hem. De... Wat is Ishot? Jersut is eigenlijk wat is dat? Kwasfirot. Kwasfirot van de Bina, wat is dat? Bina zeeran en malchut van de Bina. Ja niet? Keter en hochma van de Bina, van de hele Bina. Die zit in het hoofd, in de aboe En eigenlijk van de hele part van de Bina, eigenlijk is dan Bina zeeran en malchut, oftewel Bina zeeran pinnen, malchut, dan zeer. Zef, uh, dat is dan eigenlijk zeven sferot van die Bina. En dat betekent wak. Wak betekent waf ktsavot, zes uiteinden. Ja? Oftewel, het lichaam van die Bina. En dat is wat hij zegt: dat bij hen, bij die Yisut, daar vind je dan dat daar is echt verborgenheid. Welke verborgenheid? Dat is wak, dat is wak. Zestiende. En daar ontbreekt Roche de Gar, het ontbreekt het hoofd van de Gar. Bij hen ontbreekt het hoofd. Ja, dat is lichaam. in elk lichaam ontbreekt aan hoofd. Aan hoofd van Kilim, ja of niet? En daarmee ook aan Gar van lichten. Ja, dat is goed. Ma sheenken in teichens tot zeif en de bina. In teichens tot de gar van de bina. Shehem abo-imah. Dat die zijn abo-imah. Kej bovenan Dat is het. Daar is het. Shechem heitata abo nikweinayen. Dat daar staat de heitata abo. De malchut. De Malchut staat daar in de Nikweinheim, in de opening van de ogen, dus onder de Gochma. Ik heb het zo opgetekend, uh, omdat het makkelijker zo is. Natuurlijk is het in, in werkelijkheid is zo, is so dat het Ari Aba Jima is van binnen de, de, de Jirsut. Begrijp je wat ik bedoel? Eigenlijk moest het wel zo schrijven, moest ik het optekenen op een andere manier, zoals het in onze algemene tekening. Want het is niet zomaar so, zo, so, wat ik had opgetekend in één lijn. Iedereen ziet het? Het is niet één lijn. Ook niet ketter is ook niet één lijn. Zoals so, ik had opgetekend. Ketter, herinner de hele ketter? Dan, dan is het ketter Chokma, dat is dan, uh, hoe heet het? Is atik, en dan de rest is Arichampin. Natuurlijk is het niet zo. So. Natuurlijk dat Yima is van binnen. Ja, of van binnen, of, of boven, zoals we weten, op onze algemene tekening is geschreven. Maar als ik steeds besta, ga tekenen, zo, so, uh, abo Yima, de hele parsoe van abo jima boven, en dan ga ik nog tekenen naast, links, de parsoe van de jirsu, dan wordt het natuurlijk, ik wil het alleen op één op vlak alles te proberen, maar duidelijk wat ik zeg. Dus de abo Yima is niet natuurlijk, de jirsu is niet, uh, hier, niet gewoon een verlenging van de abo -hima. Als het al onder well, de... Dat zijn twee uh, verskelende parzofim. Maar de bina wel de bina onderste wat bina. Bina. die is wel tins sferot. Daarom waarom teken ik het zo. Maar dat is bina. Is natuurlijk zo. So. Tins sferot. onder elkaar Tien sferot bijvoorbeeld van arikhan Maar de parzofim abo yima, die aboe yima die bekleide dan het hoofd. Ja of niet. Van die bina... Wat, wat zit van binnen af de abu Welke sfera zit van binnen van Abu-Ima? Nee, wat bekleedt. Altijd kijken. Wat bekleedt. Wat, wat, wat, wat overeenkomt met wat? Abu-Ima bekleedt. Wat is binnen de aboima? ima ar huh? ar Oké, okay, Arihant ar Pin. Maar welke sfera van de Pin? Klopt. Huh? Bina. Ja, Bina is uitgegaan uit het hoofd van Arikampin, ja. Dus de Yima, binnen de Yima, dat ja, heb ik ook opgetekend hier, kijk, niet opgetekend, opgeschreven. Hier met, met recht heb ik, in, recht, in uh, rechts van de, op de, nee, links van de, in de, op de linker tekening, maar dan met rode lettertjes heb ik aangegeven. Dat de Aboeima, dat binnen bekleedt, bekleedt drie eerste van de Bina van de Arikampin. En de Yersoud bekleedt zeven onderste van de Bina van de Harichelpik. Dat moet je goed kijken, dat wat overeenkomt met wat op de boom des levens. Wat bekleedt wat? Hey, maar die tien sferot van de Bina, die zijn allemaal natuurlijk aan elkaar, gewoon tien sferot, de ene onder de, onder de andere. Dan zeg, wat zegt hij dan? Masje één keer in tegenstelling tot 27. Uh, in de gar van de bina shehem abo yima, zei zei gar de bina is zei dat is abo yima heb je de abo yima die bekleid, dat in de partsuf die bekleid, gar van de bina, van de uh, shesham hei ta taa dat dar, is stat hei ta a. is de onderste letter hei of 12 goed, staat in de nikwe inayim. Of staat dus in de opening van de oog, of staat onder de hochma. Hij zegt, Sham Einocha Serk Gar, let op. Daar, daar is er absoluut geen tekort aan Gar. Ja, aan het licht Gar, geen tekort daar. Waarom is er daar geen tekort gar? We hebben gezegd dat de, in, de, in de Aboïma, die, welke lichten zijn er? Alleen maar, ja, twee die, ah? Nee, waarom is daar geen tekort aan Gar? Waarom hebben ze geen tekort aan Gar? En Gar, dat is, dat is dan nesh Neshama van de, van de Bina, Khaya uh, uh, uh, van de Neshama en Jehida van de Neshama. Dat, dat, die zijn, maar die hebben ze niet. Waarom? Daar zijn geen Kelim daarvoor. De Kelim zijn uitgevallen naar beneden. Gevallen naar beneden dan. Dus hij zegt, maar daar is geen gebrek, absoluut geen gebrek aan gar, waarom niet? Ki ha chassadim, shell, let op. Let op wat hij ons vertelt. Van de ha-hassadim van de hogere Abu daar zit welk licht? Daar zit het licht van ha-hassadim, ja? Welke ha-hassadim? Speciale ha-hassadim van de Abu Wajima, moet je altijd weten. Bij Abou ima zitten niet zomaar chassadim zoals bij de Zerenpin, gewoon chassadim. Maar de Abou dat die hebben dan chassadim, is een chassadim van hogere Abou ima die zijn belangrijk net zoals Hochma en Ga. Dat is waarom de chassadim van Abou ima zo belangrijk Die komen uit het hoofd. Eigenlijk. Dat de bina daalde af van het hoofd van Arig is Pien. betekent niet dat, dat zij minder daarvan geworden was. Waarom niet? Abouima heeft geen, heeft geen gogma nodig. Duidelijk? Abouima. Dus zij komen uit het hoofd. En zij niet, geen schade ondervinden zij. Dat zij nu uit het hoofd zijn gestapt. Waarom? Sowieso hebben zij geen. Zelfs als zij in het hoofd zijn. Hebben zij gogma niet nodig. eigenlijk. Dus daarom zegt hij dat zij hebben geen last hebben, van, van dat zij geen gar hebben, want de hun, hun, goch, hun twee lichten, in en roer zijn even belangrijk als gogma en de gar. Uh, omdat zij heeft dus niet altijd denken dat allemaal gogma is beter, gogma is beter dan de Alles afhankelijk is van wat? eigenlijk we zullen leren, later, we zullen leren, bijvoorbeeld, dat in het hoofd van Arigantin, ten aanzien van alles wat beneden is, alleen maar chassadim. Duidelijk, in het hoofd van Arigantin, we hebben altijd gezegd, dat daar is gochma. Maar ten aanzien moeten we kijken, begrijpen de relatie, papa, papa is een aardige man, maar, voor, ja, maar, ochtends gaat hij naar zijn werk, en, is een, is een, en daar is hij dan erg strenge, strenge meester. Eigenlijk, het is... Uh, alles afhankelijk van waar je spreekt over, welke, uh, welke verhouding. Dus chassadim van Abba en Jima zijn veel, zijn eigenlijk hoger dan de gogma van die, dat de ze hebben gogma absoluut niet nodig. Hij zegt ook, even, even belangrijk zegt hij dan, zo belangrijk zijn als gogma en gara. Oké. Okay. Dat was hem. Even maak, help Marco een kleine pauze.